Nieuws van vijf uur. Katrien Straatman met twee verdachten aangehouden in verband met de aanslag van vrijdagochtend in de Londense metro. In de Zuid-Franse havenstad Marseille zijn vier Amerikaanse toeristen aangevallen met zoutzuur. Twee vrouwen van 20 en 21 zijn gewond geraakt aan het gezicht. De dader is al gearresteerd, het is een vrouw van 41. Na haar daad bleef ze gewoon staan. Het incident gebeurde op het grootste treinstation van Marseille. Volgens de politie heeft het niets met terrorisme te maken. Bij demonstraties van linkse en rechtse groepen in Enschede zijn 22 mensen opgepakt. Een van hen had een wapen bij zich. De anderen werden opgepakt omdat ze geen ideebewijs op zak hadden of ze hadden hun gezicht bedekt. Ook zijn tientallen demonstranten tegengehouden die een betoging van de anti-islambeweging Pekida wilden verstoren. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zetten zich schrap voor een nieuwe orkaan. Maria trekt morgen langs de bovenwindse eilanden en gaat gepaard met erg veel regen. Daarom deelt het Rode Kruis dekzeilen uit aan inwoners op Sint Maarten... die geen dak meer boven hun hoofd hebben na orkaan Irma. Met de zeilen kunnen ze hun beschadigde huizen afdekken. Maria is morgen waarschijnlijk een orkaan van de tweede categorie. Dat is aanzienlijk minder dan Irma, die had orkaankracht 5. De Brit Lewis Hamilton heeft de Grand Prix in Singapore op zijn naam geschreven. Hamilton profiteerde maximaal van een botsing tussen Raikkonen, Vettel en Verstappen vlak na de start. Daardoor lag Verstappen meteen al uit de race. Als tweede finishte Ricciardo, Bottas werd derde. Het is de zevende zege van Hamilton dit jaar. Het weer, vanmiddag schijnt nu en dan de zon nog en er valt een enkele bui met een kleine kans op onweer. Op sommige plaatsen kan er veel water vallen. Vanavond klaart het op en koelt het sterk af met minima rond 4 graden lokaal in het binnenland. En er kan ook mist ontstaan. Morgen verandert er niet zoveel. Vooral in de middag is er kans op buien bij zo'n 16 graden. Dit was het... DFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 sapere mai le cose che pretendi e scusa Lei si è fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardatolo, guardatelo bloccata, carezzata, sul visino su sudifata, ma sembrava una patata rachiappata, l'ho frullata e mi ho fatto una printata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi che idea? Quale idea? Waar idea, vale è maliziosa massa prateni a da un supernurlo, un bovenop come te, e poi chi avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, quale idea, attento lei in la salle, ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretende in fondo. Scusa in cambio tu che.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 First saw you.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 Quite the same If love's the game I want to see Emotions coloring in the sky To the point Never mind. And get me.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 Beat it up, big pills right now. Athletic in the streets, I got skill right now. Hey, red bridge with some red baby haw. Ah. Ballin in that club, it's some speed out. Ah. Pop that bitches free I like raid. Yellow diamonds on you like a glass of lemonade. QB Kill me. Kill me. I thought Teeth White T White, Newport. I won't need $1,000 burger bag and a porch I'm coming fuck with you till we don't life support I split it with you if we get half of Michael Jordan No politician, tissue, I shit on niggas cause life is short No passport to go with me, I hope you get the party Ladies, let go And have a good time Have a good, have a good time Have a good, have a good time Ladies, let Keep up with the boss move, King of the jungle, tycoon. Jungle. Everybody faking that's a cartoon. Everybody. We just wanna party with that a in the war Do you want some? No, I don't, son. Hey. Try and watch me and follow, do you want money? Hey. I'm just trying to turn up, try to work, don't the Shots is any dick, cause you wanna fuckin' furnace. Hey, Mr. Have a good time Jij maar dat ik nooit een dag niet heb geleerd. Dus verras me maar weer, ook al doet het soms zeer.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 2, van Zon, 1, Zandvoort en 1, 1, 2, 3, un pasito pa'lante Maria, 1, 2, 3, un pasito pa'lante Ay, Fonsie! Jiwa! Oh, a uno, a uno! Hey! Si, sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy! Jiwa! Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Mino que yo voy. Oh, tú, tú eres el maní y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo compensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún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 ZANG Hazelo en una playa en Puerto Rico. hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sillo se quede contigo. Pasito a pasito, sabe sabecito. lo mago pegando, poquito a poquito. En deze mi boca, tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, sabe sabecito. lo hago pegando, poquito a poquito. Hasta